Buitenkruit. naar het gelijknamige boek van Jan-Willem van de Wetering, bewerking Anna Bosman, regie Per Dijkstra, zevende deel. Hadiyah the King De vier. We laten we samen naar een eiland gaan, zonder iets, alleen met z'n tweeën. Een eiland, daar ben ik geboren, de gier. Vanaf daar ben ik doodgemaakt. De gier de me, de gier de gier, we me Laten we samen gaan zoeken Ik de je de weg de gier, het eiland Vier uur. Oh, de gier heeft gedroomd. Van Maria van Buren heeft de gier gedroomd. Grote genade, Olivier. Oh, wat is ze mooi. Maria van Buren, wat is ze mooi Oh, die schof die er heeft vermoord zal ik krijgen. Olivier, ik zal hem krijgen. Het baasje zal hem pakken, zal hem krijgen. Olivier, brigadier de Gier zal hem moores leren. Ik zal Maria redden. Redden? Redden, Maria is dood. Hartstikke dood. Mes in de rug, wam. Grijpstra heeft het zelf gezien. En de commissaris en de dokter. De dokter. De dokter. Ja, de dokter heeft het gedaan. Hé, Olivier? Precies wat je zegt. De dokter. Onze grote, dikke dokter. Onze grote dikke dokter is gek op lijken. Want als er voor de dokter geen lijken meer zouden zijn, dan heeft de dokter geen werk. Dan heeft de grote dikke dokter geen brood op de plank. En daarom gooit de dokter af en toe iemand dood. Bam, bam, au, au. Ja, en zo heeft de dokter weer werk. Ja, we hebben hem in de gaten, Olivier. Die dokter. En hij speelt onder één hoedje met de commissaris. Ja, ja. Want als de dokter geen lijken meer vindt, heeft de commissaris ook geen werk. Ha ja, ik weet het zeker, Olivier, ik weet het zeker. De dokter en de commissaris hebben het gedaan, hè, Olivier? Nou, de baas zal het eens even uitzoeken. Zoek, zoek, zoek, zoek, zoek, zoek. En daar is de dader van Maria. Ja, de baas is heel knap. Heel knap. Ja, Olivier, jij krijgt de... Ik ga naar Grijpstra op het station. Om vier uur s ochtends. En jij krijgt van Ansje van hiernaast... ...krijgt olie hier te eten, ja. Kom op. Scheren, wassen, eten en weg. Boze mannen vangen op Schier monaco Juist, collega, dus ik ben een Macamba. Uh, ja, hmm. Macamba betekent Hollander. Hmm. Een Hollander die in Holland geboren is en onze taal niet spreekt. Oh, ja, is... De taal van het eiland is Papiamento. Ja, dat uh, van dat Papiamento, dat wist ik, maar van een Macamba. Ja, dat is geen mooi woord. Een belediging? Ja, zo zou je het wel kunnen noemen, als u mij niet kwalijk neemt. Hmm. Weet u, de echte Hollanders zijn hier niet zo populair. Ze verdienen al het geld wat er te verdienen is. Zeg, uh, collega, maar u wordt wel geaccepteerd? Natuurlijk, natuurlijk. Ik ben van het land. Geboren ah. en getogen. Ja, ja. Opgevoed met kabariet, melk en rum. Oh, oh. Ik spreek de taal. Ik begrijp wat er in de mensen opgaat. Als ik dat niet begreep, zou ik nooit een misdadiger kunnen opsporen Dan Maken ze het u lastig? Oh. Nou, er wordt van ons verwacht. Dat we daadwerkelijk de openbare orde handhaven van in overeenstemming met de geldende rechtsorde. ...en in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag. Ja. Dat doen we ook, maar de orde is zo teun ...als een uh, papiertje. Ja. Maar dan onder kookt en borrelt. De ontploffing is altijd vlakbij. Ja. Weet u, commissaris... ...er, er, er is hier te veel armoede. Te weinig uh, zekerheid en een mengsel van rassen. Ja. Eens was dit eiland een centrum van slavenhandel. Het lijkt wel op iedereen dat nog weet, maar wat praat ik. Hier is mijn bureau, oh, yeah. maar ik breng u als u het goed vindt eerst naar uw hotel. U zult wel moed zijn, na zo'n lange tocht. Oh, ik ben er bijzonder dankbaar. <lacht> eindelijk, eindelijk oh. Daar gaan we dan weer. Oh, oh, oh, oh, oh. 10 uur van vijf. Uh, je moest op ze nodig. Ja. Huh? ja, nou dat is een dag toch immers nog op zijn mooist. Zo, so, oh, wat ben ik moe. Oh, moe ben ik. Anders oh. ik wel. Ik slaap, ah. Maar ik durf mijn ogen niet dicht te doen. <laughs> Hij durft zijn ogen niet dicht te doen. Nee, nee dat durf ik niet. Want dan komt die rotdroom weer terug. Rotdroom? Ja, precies. Woord je dat mevrouw Rotdroom zegt? Die kon, kon ik maar slapen. kon ik maar slapen. Heel veel schuil scheldend men naast mij. Me. Ik mag niks. Nee, nee, wat, wat wou je dan? Wat wou? Ik nou, niks, ik wou niks. Ik wou niks. Nou precies, dat, dat is het dan juist. Wat is dat dan nou juist? Wat begin jij nou ook al? Ik wil gewoon lekker op bed liggen, man. Kantje lezen, boekje lezen. Uh, uh, een klein, puur sigaartje roken. Ja, nou roken op bed wordt niet geadviseerd door brandpreventje. Hier. Ja. Mag ik nou eens mee rijden? Dat komt dan na te zitten. Ik weet niet waar je zitten. Ik wil bij het lapje zitten ophouden met dat geluzie? Er is al zoveel ellende op de wereld. Maar nou, mevrouw, hij begint. Hij, meneer hier begint. meneer hier begint helemaal niet. Mevrouw, u bent er zelf bij mevrouw, ik begin helemaal niet. Ik kwam gewoon vriendelijk, dame niet meer. Of meneer, dan even alsjeblieft dan plaatsen willen verwisselen... omdat ik gewend ben om vooruit te rijden. Mevrouw, dat is toch een hele menselijke vraag. Maar, nee, moet ik zit hier en ik blijf hier zitten. Ja. De Gier, vrouw, mag ik even langsrijken m'n misschien? Ik heb zin om jou aan te halen. Dat moet jij dat hebben, Dat niet niet meer. Zie je nou wel? Zie je nou wel, Hier, Daar heb je nou het gelaten. Doe nou gewoon. Doe gewoon. We moeten elkaar nog heel lang, hè? Juist. Ja, goed, ja. Uhm, ze, Gier. Zeg, ja. Gier. Vertel mij nou eens over die... Uh, over die droom. Ik ben persoonlijk zeer geïnteresseerd in droom. Hoort u wel, mevrouw. Vooral in, uh, in jouw dromen, hier Ja, ja, kijk. Kijk, ik droomde... Ja, van Maria. Van Maria. Oh, en wat zei ze dan wel? Ze zei... Ja, zeg het eens. Ze zei... Ja, Brigadier de Gier, kom hier. Grote, mooie de Gier, kom hier. Ja, en, en, en laten we samen naar een eiland gaan. Zonder iets, alleen met z'n tweeën. En, en pak me dan. neem me en, en, en de Gier. Ik ben bang voor die man. De Gier, red me, de Gier, red me. De Gier, laten we samen gaan zoeken. Ik wijs je de, de weg. Brigadier de Gier. Oh, oh, neem me, nee, me, de Gier. Me. Oh, God! Goedemorgen, mevrouw. Wat is er aan de hand? Oh, conducteur. Die heren. Die heren hier zijn gek. Eerst willen ze elkaar slaan. En dan doen ze gek. Heren? Goedemorgen, conducteur. Zijn er problemen, hè? Probleem in het geheel, niet, conducteur. Oh, nou liegen ze ook nog. Mag ik uw kaartje even, meneer? Als Juist. Mag ik met de teken spelen, conducteur? Als En eh... Abonneer ook. Alsjeblieft kon ik is het spiegellijtje. Dank u. Dank u. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ga wel ergens anders zitten? Zo. Zo. Kan ik bij het zitten? Hemmo. Hemmo. Oh, hè. Hemmo. Hemmo. Hemmo. Heel goed. Goed, heel goed. Wat de acteur. Uh. <laughs> Juist. <laughs> Even weglachen. Gier luisteren. Dus uh, Maria vroeg dus de gier. Redt Ja. Ja en ze had het over een eiland. Schiermonnacool. Ja. Of Curaçao. Ik zal u vertellen wat ik weet. Een deel van mijn informatie weet ik pas recent. Een ander deel weet ik al heel lang. En als je alles bij elkaar zet, hebt u er misschien nog iets. Uh. U, Maria van Buren, heette hier Maria de Sousa. De Sousa. Het is allemaal nog wat ingewikkeld, maar het heeft alles te maken. Ja, hoe zal ik het zeggen? Die sfeer op het eiland, de Isla. De isla? Ja, zo noemen we het land. Spaans, weet u. Het klimaat hier. Het geestelijke klimaat moet uniek zijn. Maar uniek in negatieve zin dan. Ja? Om te beginnen, kent iedereen elkaar hier. Maria kende ik zelfs persoonlijk. Dat is geen toeval. Nogmaals, het is allemaal zo klein en zo intiem. Ze komt met goede familie. ...stand, hoge stand. Haar vader is in zaken. Grote, nette zaken, commissaris. Hij heeft een belangrijke groothandel en hij smokkelt. Ho, kun je smokkelen in nette zaken. <coughs> commissaris, smokkelen is hier een keurige bezigheid. Als het maar niet om wapens gaat of om verdovende middelen. Eén voorbeeldje? Ja, graag. De Colombianen... ...brengen ons koffie. Er zijn geen invoerrechten te betalen. De zakken koffie worden hier van stempels voorzien. Curaçao produce. Dat is natuurlijk grote onzin, want we verbouwen hier niets. Maar er zijn mensen die daar heel rijk van worden. En, uh, even iets anders, uh, collega. Heeft die meneer Souza veel kinderen? Haha, haha, haha, Deze vrouw, in ieder geval al drie. Oh, dus er zijn... Natuurlijk, buiten, uh... natuurlijk. De mannen zijn hier trots, trots ah. op hun mannelijkheid. En dat bewijzen ze bij iedere vrouw. Hier zijn mannen verschrikkelijke opscheppers. Oh. Ze moeten zich altijd waarmaken met het mes, met het pistool, met vrouw, met kaarten. En vooral met hun grote bek. Een rijke handelaar moet maîtresses hebben. Hm? Hij zal vrouwen hebben in hutjes, gedroogde leemhutten op de Koenukoe, -Ku, maar ook in luxe appartementen in Miami. Ja, juist. Maar, uh, maar, uh, laat ik het hebben over de zogenaamde echte dochters van meneer de Sousa. Naar mijn informatie was uh, Maria de laatste die trouwde, hè? Inderdaad, nou. met een hele brave man. Oh. Hij heeft hier op het eiland geprobeerd een textielfabriekje op te zetten. Maar dat lukte niet. Nou, en toen ging Maria met haar man naar Holland. Daar zijn ze gescheiden. En toen kwamen de praatjes. Ze zou er maar op losleven. Uh, en ze, ze, ze, ze kwam nooit haar vader eens opzoeken? Ja, ja, heel trouw hoor. Oh. Twee keer per jaar. Oh. Meneer de Sousa haalde haar dan op van het vliegtuig. Ja. En bracht haar terug. En ik heb gehoord... Dat ze bijna geen woord met elkaar wisselden. Oh, lijkt me gezellig. Hm? <laughs> Eén keer hebben ze midden in de grote winkelstraat ruzie gehad. Echt midden op straat. En ja. toen heeft hij haar in het openbaar een hoer genoemd. Oh. Ze heeft toen nooit meer een stap in het ouderlijk huis gezet. Ze bleef in het hotel. Maar Maria bleef desondanks komen, ook al mocht ze het huis niet in. Zo is het, zo is het. Maria was haar goede naam al kwijt toen ze scheidde. Mm -hmm. En uh, het was helemaal met haar gedaan toen ze niet meer hertrouwde. Maar waarom zou ze hertrouwen? Een mooie vrouw. En gestudeerd. Tussen uh, twee uh, had ze hier een minnaar? Ik heb navraaglaag. Ja? Ze had hier geen minnaar. Nee. Maar, maar wat bracht haar dan naar dit eiland? Thuis had ze niets meer te zoeken. En uh, ze had geen minnaar. Ja, zo is het toch? Ja en nee. Maria had twee drijfveren die haar terugbrachten. Henry en haar relatie met John Banjo. Ah? Nee, nee, nee, commissaris, niet wat u denkt. John Banjo is minstens, nou wat zal ik zeggen, 70 jaar, een grote zwarte man. Maria is zelf niet zuiver wit, maar ook niet zwart genoeg om zich, uh, laat ik zeggen, donker milieu te kunnen bewegen. Ja, ik ook niet. U ook niet? Nou, ik, ik zie er wit uit goed, maar mijn haar is een beetje krullerig. Mijn zuster bijvoorbeeld is veel donkerder dan ik ben. Ja. Uh, maar uh, ik had het over John Wansho. Ja. Hij is een belangrijk man. Een plaatselijke beroemdheid. ...die wordt gevreesd en geëerd. Uh, inspecteur da Silva, is het een uh, tovenaar? Ik bedoel uh, eigenlijk een, uh, een mannelijke heks? Dus u wist het al, u wist het al. Waarde da Silva, <laughs> ik weet niets. Ik, of uh, beter wij in Amsterdam, hebben het vermoeden dat... Uh... Wacht maar, laat ik u dit eerst eens laten zien... Even. Zo, kijk, hier zijn ze. Weet u wat dit zijn? Die, nooit eerder gezien. Hm. Wortels, ja, dat zie je zo. Ja. Maar wat zien ze er kwaadaardig uit? Het lijken wel kleine, dunne mannetjes. Kleine penisjes met haar. En ze hebben ogen... Kleine, valse, geniepige ogen. Jezus Maria, ik ben voor de smerige smokkelaar niet bang, maar deze dingen. Ik voel met u mee, collega. Ik had precies hetzelfde. We hebben ze op de woonboot van Maria gevonden. Maar ze had meer van dat spul. Allerlei kruiden en heksenplanten. Gewoon tussen de geraniums en de begonia's en de petunia's. Maar wat zijn die wortelen nu? Neemt u me niet kwalijk. Dat zijn al alruin mannetjes. De wortels van de mandragora plant en volgens de botanicus in Amsterdam is het zo'n beetje het krachtigste kwaai kruid dat er op deze hele planeet te vinden is. Dus u verdacht haar van hekserij, u verdacht haar van hekserij. Maar zwarte kunsten worden nog steeds beoefend. Af en toe komen we ze nog wel tegen. Zwarte magie, sekte. Kom maar naar Amsterdam, vriend. En je kan kiezen op iedere hoek van de straat een andere secte klaar om je gelukkig te maken of zoiets. Al mannetjes had ik nog nooit van gehoord. In de middeleeuwen, dan gingen de heksen al ruin zoeken aan de voet van een galg. Ze dachten dat de plant groeide uit menselijk zaad, uitgespoten door de gehangenen op het moment van zijn dood. Gadverdamme! Ja, ja, dat zei mijn adjudant Grijpstra ook al, als hij tenminste niet nieste. Zo'n uh, wortel hè? droegen de heks om hun nek, waarmee ze dan mensen konden beïnvloeden. Maar dat is John Vancho. Dat is een tovenaar. Nou, daar moet ik dan maar eens mee gaan praten. Geluisterd naar het zevende deel van Buitelkruid, naar het gelijknamige boek van Jan-Willem van de Wetering, in de bewerking van Anna Bosman. Rolverdeling: De Gier, Jules Royaarts, Grijpstra, Jan Borkus, Commissaris, Sakko van der Made, Da Silva, Frans Koppers, Maria, Marijke Merkens, Dametje, Joke Rijtsma Hagelen, Conducteur. Job van der Donk Technische realisatie Henk Brouwer en Bram Hengeveld Regie Bert Dijkstra